nu 49. De VN-criteria voor een extreem arm land... worden onder meer bepaald op basis van inkomen, gezondheid en voeding. Ook meegeteld wordt de economische kwetsbaarheid van een land... door bijvoorbeeld de kans op een natuurramp. In 2007 leefden er volgens die maatstaven... 421 miljoen mensen in extreme armoede. Dat is zo'n 6 van de wereldbevolking. De afgelopen jaren is de armoede volgens de VN sterk opgerukt... door de economische crisis... De Denktank vindt dat de arme landen onder meer op het gebied van technologie en klimaatverandering meer internationale hulp moeten krijgen. De politie heeft een man uit Sliedrecht aangehouden. Die wordt verdacht van de mishandeling van zeker 15 meisjes en jonge vrouwen. De slachtoffers zijn tussen de 12 en 21 jaar. De man van 30 ging op zijn fiets naast fietsende vrouwen rijden en gaf ze zonder aanleiding een klap in het gezicht. In mei kwam de eerste melding binnen over de fietsende vrouwenmishandelaar. De meeste aangiftes werden vorige week gedaan, toen de man acht vrouwen zou hebben mishandeld. Hij werd opgepakt nadat hij woensdag een 14-jarig meisje in Sliedrecht bewusteloos had geslagen. In Vught is vannacht opnieuw een auto in vlammen opgegaan. Het Brabantse dorp wordt al anderhalve maand opgeschrikt door autobranden. In die tijd zijn zeker 17 auto's in brand gestoken. De politie heeft nog geen idee wie er achter de autobranden zit. Onlangs riep de burgemeester de inwoners van Vught op goed op te letten en verdachte situaties meteen te melden. Dan nog het weer. Vannacht vooral in het Waddengebied kans op sneeuw en hagel. Het gaat op veel plaatsen licht vriezen. De komende dag vooral in het westen kans op natte sneeuw. Het wordt dan zo'n 2 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. G -G met, met, met nu u de nacht.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 I will always be. 6.9 So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 Just a Misschien met het NOS-journaal. 1 op de 100 mensen sterft door het meeroken van tabaksrook van anderen. De wereldgezond...